Marien Bouwman met het NOS Journaal. Al meer dan 100.000 mensen hebben een petitie getekend... tegen een btw-verhoging op boeken. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB... staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9 naar 21 procent. Stichting CPMB verwacht dat die maatregel gaat leiden tot forse prijsstijgingen... en startte daarom een handtekeningactie. Eerder kwamen ook kranten, mediabedrijven en journalisten al in actie tegen de voorgenomen btw-verhoging. Italië geeft weer geld aan UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen. In januari beschuldigde Israël UNRWA van banden met Hamas. Veel landen zetten toen hun financiering stop, waaronder Italië en ook Nederland... Toen later uit VN-onderzoek bleek dat er geen bewijs was voor de Israëlische beschuldiging... kreeg Unra weer geld, nu dus ook van Italië. Nederland zegt dat Unra voorlopig geen extra geld krijgt. Een oud-verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen... begint een tuchtprocedure tegen GGZ Drenthe, zegt hij in de Volkskrant. Hij werd ervan verdacht dat hij tijdens de coronapandemie 20 patiënten had gedood... Volgens het Openbaar Ministerie was er te weinig bewijs en de zaak werd ingetrokken. De man was in behandeling bij GGZ Drenthe en die gaf de zaak door aan het Wilhelmina ziekenhuis. Dat was in strijd met het beroepsgeheim, vandaar de tuchtprocedure. Hij wil zijn naam zuiveren, zeggen de verpleegkundigen en zijn advocaten. De man die forumleider Thierry Baudet op zijn hoofd sloeg met een paraplu... hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Bij de aanval bij de Universiteit van Gent... vorig jaar oktober liep Baudet een lichte hersenschudding op. De dader werd direct opgepakt, maar een dag later weer vrijgelaten. De 33-jarige Oekraïner heeft een waarschuwing gekregen... en moet zich aan voorwaarden houden om vervolging definitief te ontlopen. Wat die voorwaarden inhouden, wil het pakket Oost-Vlaanderen niet zeggen. Het weer, vanmiddag nog enkele regen- en onweersbuien... geleidelijk ook meer opklaringen, het is een graad of 19... Morgen in de loop van de dag stevige buien en dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen Noord-Holland op dit moment nog op de A1 namens richting Amsterdam. In Hilversum Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De ook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Leuk echt de disco in, hè? Ja, leuk. Gaan we oude tijden met Narada Marco Walden en Define Emotion. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Hallo Richard. Hey Rob, leuk hey. hier te zijn. Ja, zeker. En we hebben een speciale dag vandaag, hè? Ja, de KNRM. Die bestaat 200 jaar. Maar wat eigenlijk belangrijker is, is dat ze hun landelijke dag hebben... Dus uh, dat betekent eigenlijk standaard dat je dus, uh, van alles kan meemaken als je daar bent. Bij het boothuis. Hoewel het boothuis nu verbouwd wordt. Dus uh, je moet uh, dan naar een andere plek daar in de buurt. En, uh, en dus, je kunt dus bijvoorbeeld ook meevaren met de Anapolize. Uh, als je donateur bent of donateur wil worden. Dan, uh, dan mag je meevaren. We, uh, we krijgen ook een sfeerverslag van uh, Dolly Tempierik, die, uh, die loopt op het strand en die uh, interviewt allerlei uh, mensen. Uh, ja, voor de rest de, de gebruikelijke uh, dingen. Dus we krijgen een, uh, een weerbericht om half uh, drie. En evene allerlei evenementen krijgen we. En uh, nieuwe Stanford nieuws. Dan natuurlijk kwart over vier de Pit Report met Randall Lawson. En uh, Marco Temmes. Omdat we weer uh, het einde van de maand zitten, komt Marco Temmes ook langs met uh, een met gedicht. En uh, uiteraard sluiten we af met een dier van de week. Zeker, nou weer een uh, druk uh, programma. En voor de mensen die even de radio meenemen naar het strand. Het is bij Cosmico Beach. Dat is naast de mango's. Daar vind je nummer 14 Cosmico Beach. Daar vindt die reddingsbootdag van de KNRM plaats. Dus wil je een kijkje nemen? Wil je het ervaren? Wil je de mensen daar spreken? Wil je een donatie doen? Heel erg belangrijk. Want ze moeten het echt hebben van donaties. Om de boel draaiende te houden hier in Zandvoorts. Meld je dan even bij Cosmico Beach. Wow. <laughs> Nou, nu ze dat zien, dan missen we toch wel een beetje autostrijder uh, bovenaan de Verlennepweg met de carwash, uh, Richard. <laughs> nou, was, Richard. Dat was dan zeggen, wel makkelijk, even afspuiten, die ja. handel. Uh, als je op het strand was geweest bijvoorbeeld, he, al die uh, vissen, karren en dergelijke. Ja. Die werden dan ook even afgespoten op de tractoren. Ja, van. precies. En ik ging altijd door die tunnel. Die, uh, maar ja, die, die, die was best goedkoop en dat was heel goed. Maar op een gegeven moment ze die, die was die kapot. En dat hebben ze op een gegeven moment ook niet meer vervangen. Dus ze wisten uh... waarschijnlijk dat het uh, al uh, eindhoofd ja, zou zijn ja. daar. Nou ja, maar... in ieder geval uh, de car wash. Yeah. Nou, we hebben er nog eentje beneden aan uh, de Verlennepweg. Bij de rotonde, weet je wel. Ja. ja. We heb je ook een uh, Texaco. Dus uh, daar kan je nog gewoon uh, met uh, je auto terecht. Alleen uh, ik niet met mijn scooter. Ik <lacht> zie hem niet uh, daar uh, in, die, in die car wash, uh, die scooter uh, neerzetten. Nou, misschien als je een wetshoot aandoet. Ja, ja nou, Je weet het nooit. Dus, jij hebt weer wat berichten voor ons. Ja, uh, ja het gaat eigenlijk ook over auto's. Uh, laat en los parkeerplekken voor toeristen. Er is de afgelopen jaar hard gewerkt om toeristen te verwijzen naar het grote parkeerterrein in Zandvoort. Zo blijven de parkeerplekken in de wijken voor de inwoners. Maar eigenaren van hotels, pensions en B&B's lopen hierdoor tegen het probleem aan... dat hun gasten niet zomaar de auto kort kunnen parkeren om de zware koffers uit te laden. Daarom komen er nu zogenaamde laad- en losplekken. Overdag zullen er laad- en losparkeerplekken tussen 10 uur en 6 uur gereserveerd worden voor verblijfstoeristen... die hun bagage willen laden en lossen. Om ervoor te zorgen dat deze plekken alleen maar kort gebruikt worden... voor snel laden en lossen mag hier maximaal een half uur per auto geparkeerd worden... Tussen 6 uur en 10 uur morgens is de plek niet meer gereserveerd voor laat in los en kunnen inwoners met een geldige vergunning of regeling er weer parkeren. Op de laat in los plekken worden sensoren geïnstalleerd. Dat vind ik, moet je opletten. Lot. Dat is echt, echt leuk om te, te horen. Deze maken direct een melding bij handhaving wanneer een auto langer dan een half uur geparkeerd is. Handhavers gaan dan naar de locatie en kunnen een boete uitschrijven. Op de parkeerplaats wordt een verkeersbord geplaatst om dit duidelijk te maken. Nou, de planning is dat de laat- en losplekken nog voor de zomervakantie ingericht worden. Oké, okay, nou, uh, dankjewel. Ja, ondertussen hebben wij volgens mij ook verbinding met het uh, strand en uh, met uh, Dolly. Want daarom uh, zet ik aan allerlei knoppen waar ik niet aan moet zitten. Maar uh, Do Dolly... Ja, erg, ja, he. hallo, hallo, Erg, hallo. He. Heb ik zoveel ervaring en dan verprust ik het weer helemaal. Uh. Oh, ja, maar dat, dat mag, hè. Het zijn live uitzendingen, dus dat mag wel eens zo af en toe wat fout gaan. Ja, ja gelukkig horen we uh, jou goed. Uh, hoe is het daar? Is het een beetje druk? Nou, het is uh, het nat. Heel nat. Uh, niet dat ik van die boot gevallen ben, maar het, uh, het regent gewoon naar. En ik sta hier nu in de container uh, bij de KRM waar uh, de tafeltjes zijn om je aan te melden voor de boot toch? Ik zie net uh, iemand die een, uh, een bandje om gaat doen. Een hele jonge meneer die gaat straks ook de boot op. Heb je er zin in om de boot op te gaan? Heel veel zin. Ja? Wat, uh, ben je al eens op de boot geweest? Uh, ja, een jaar geleden. Een jaar geleden? Ja. Dit is wauw, hè? Wauw, wauw ja, wel, hè? zeker. Ga hard. Ja. ja. Ah, leuk. En leuk. En lijkt het je ook leuk om later bij de KNRM dat werk te gaan doen? Uh, dat weet ik nog niet zeker, maar uh, kan wel al altijd. Ja. ja die... je, je weet het wel nooit. Ja, je bent niet zomaar schipper natuurlijk. Dan moet je het een en ander voor leren. Maar kijk dat je het al leuk vindt. Dat is al heel wat, hè? Ja. Zeker. Zo is het. Zo is het. Nou, heel veel plezier strakjes. Ja. Dan gaan wij. Uh, ik heb Judith die er ook staan. En uh, we gaan even ook gezellig met Judith kletsen. <laughs> Judith kijkt zorgelijk naar boven. Die staat net even een stukje buiten. Ja, ja dat is reuze jammer, hè Jullie, dat dit, dit weer is. Ja, ja, en het is ook gewoon wat het is hè. Daar hebben we het mee te doen. Ja. En dat is ook als we moeten redden op zee en gaan redden op zee. Dan is het ook niet altijd de zon. Dat is maar waar. Meestal niet zelfs. Nee, nee, nee, meestal gebeuren er ook dingen met, uh, met noodweer, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja. En uh, ja, het, het is zonde, want er zijn heel weinig mensen. Maar of, uh, vergis ik me dat ik net op het verkeerde moment binnenkom. Er zijn er wel veel mensen geweest al. We hebben al een heleboel volle boten gehad. Dus dat is uh, hartstikke mooi en uh, hele enthousiaste mensen. Vanmorgen was het natuurlijk heel mooi weer. Ja. Dus dat, dat hielp zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En, en ook al reacties gekregen van mensen die denken van... nou, dat lijkt me wat voor mij. Of, of houden de mensen zich nog een beetje op de vlakte? Nee, we hebben zelfs uh, een dame uit Finland die hier uh, onlangs is gaan wonen. Die zei van nou, ik wil eigenlijk wel heel graag uh, vrijwilliger bij jullie worden. Dus, uh, en meerdere mensen, ze was niet de enige. Dus is heel leuk. Kijk, en daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Fantastisch. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Het is dat ik, uh, dat ik een wrak ben en, en al een beetje aan de oude kant dat ik denk... Nou, met mij schiepen jullie niks op. Maar uh, als ik zo de sfeer voel hier uh, uh, tussen alle mensen, tussen de vrijwilligers. Die is gewoon in één woord fantastisch, hè? Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat is ook wel waarom ik het zo... Ik ben, uh, wat is het, in uh, november begonnen hier. Ja. Dus uh, zolang zit ik ook nog niet bij de club, zullen we maar zeggen. Maar uh, ja, het is gewoon een warm bad, zeg maar. Ja, het is ja. echt onwijs. En, en jij verzorgt de PR, hè? Ja, communicatie en, uh, en de fondsenwerking, ja. Ja, ja. En dat, dat bevalt allemaal goed? Ja, het is gewoon heel makkelijk werken. Iedereen helpt en overal, uh, alles is, uh, is voor handen. Iedereen, ja, dat is, het is gewoon heel fijn werken met elkaar. Dus, ja. Uh, ja, dus zo zie je maar dat uh, bij de KNRM... de vrijwilligers niet alleen maar bezig zijn om mensen te redden... maar achter de schermen gebeurt er natuurlijk ook verschrikkelijk veel. En waar, denk ik, ook best wel behoefte is aan mensen met kennis van zaken. Maar Dolly, dat ja, is er toch ja, ook nog hoop voor jou? Het ja, is natuurlijk fijn als er... Uh, oh, pas op, er komen nieuwe oh, komen mensen. Oh, oh. Nieuwe boten komen net van de boot af. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat zei je, Richard? Dat geldt ook voor jou? Ja, dan kan jij toch ook gewoon vrijwilliger worden bij de KNRM? Ja, ik ben ook... Jullie slokken al mijn tijd op bij de ZFME. Hou ja op, zeg even. Nog eentje erbij, hè? Ja, nog wat werk erbij. Nou, als... als, als nou, nee, weet het niet. Nee, ik ga niks zeggen. Nee. Nee, maar uh, uh, uh, ik ga heel even weer een vraag stellen als jullie, als je het niet erg vindt. Yep. <laughs> maar uh, uh, wat voor soort uh, werkzaamheden zouden jullie nog behoefte aan hebben? Aan mensen die kennis hebben van bepaalde dingen? Wat zou, wat, wat zou welkom zijn? Uh, nou, een fondsenwerver zou, zou zeer welkom zijn. Dus iemand die echt verstand heeft van uh, donateurs, hè, het werven van donateurs, van uh, het opzetten. We zijn nu bezig met het opzetten van een nieuwe rederskring. Dat wil zeggen dat we... Oeh, uh, oh, sorry. Oeh, um, sorry. Um, ja, dus we zijn bezig met het opzetten van een rederkring, dat wil zeggen dat we uh, met name ook bedrijven in Zandvoort en de ondernemers aan ons willen binden, uh, uh, zodat we, zodat we een, een, ja, eigenlijk een ondernemerskring opzetten, uh, die elkaar ook weer kan, uh, kan, kan ondersteunen en kan helpen en kennis uitwisselen en, uh, uh, en die ons daarmee steunt. Dat zou onwijs waardevol zijn, want we moeten het toch echt hebben van de lokale ondernemers. Ja. Ja, het is natuurlijk, KNRM is landelijk, dus iedereen heeft zo zijn eigen regio die ze nodig hebben ter ondersteuning om het voor te kunnen laten bestaan. Hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, dus bij deze, ik zou zeggen, doe een oproep. Nou, ondernemers in Zandvoort, Haarlem uh, en de hele regio. Uh, ontzettend leuk als jullie, uh, als jullie ons weten te vinden om, uh, om ons te steunen voor de komende 200 jaar. Want we hebben net 200 prachtige jaren waarin we heel veel ontwikkeling hebben meegemaakt. En dat vieren we dit jaar uh, op allerlei verschillende manieren. Um, maar we hopen natuurlijk ook nog de komende 200 jaar net zo hard mensen te kunnen zoeken en redden op zee. Dus uh, heel graag jullie steun daarbij. Hartstikke goed. En uh, het is natuurlijk ook altijd mogelijk om iets in je testament vast te leggen, om iets na te laten aan jullie. En uh, ja, bij deze, als ik jou zo hoor, de komende 200 jaar ondersteunen, moet je het ook maar in je testament vast laten leggen dat je naast zaten ook blijven ondersteunen, dus. Ja, ja, zeker. Dat is net zo belangrijk. Verplicht, verplicht. Hé, hey, uh, Judith, hartstikke bedankt even voor je gesprekje. Ik wens je nog een hele fijne dag verder en uh, dat er maar veel vrijwilligers en veel ondersteuners zich mogen melden vandaag. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd en heel leuk dat je hier aanwezig bent. Nee, heel graag gedaan. We gaan weer terug naar de studio. Rob en Richard. Ja, dankjewel uh, Dolly. Tot uh, vier uur is uh, de open dag, hè? Vraag. Uh, ja, die is tot vier uur. Maar ja, ik weet niet of ik hier zo lang blijf... want uh, er zijn weinig bezoekers... Oh, en dat weinig, valt, een, valt een beetje tegen dan. Mensen, nou ja. ja, dat valt heel erg tegen. Ik weet in voorgaande jaren dat het bijzonder druk was op zo'n dag. En ik weet niet wat er nu gebeurd is dat het zo stil is. Maar, nou ja, kijk eens naar buiten, een bludige, die regen. Hè? De regen ja, en het weer. Ja, de weersvoorspellingen hebben denk ik een uh, grote vinger in de pap gehad daarbij. Maar wat wel heel leuk is, want ik sta hier in die container... en ik zie al die Spartanen jongen die het springen en aan het rennen en aan het doen. En dan denk ik, oh... Ik wou dat ik zo'n conditie had, jongens. He? Ja, dat zijn pikkels hoor, die uh, gasten en uh, vrouwen die daarmee doen. Ik heb al moeite als ik uh, op de bank zit. Ik denk, moet ik moet weer in die keuken. Ja. <laughs> ik ken het. Uh, uh. Nou ja. Nee, waardering voor die mensen. Ja. Nou, ik, ik blijf hier gewoon nog even hangen. Kijken of er nog iets interessants uh, te vertellen valt straks. Of wat er wat, wat, wat gebeurt. En dan bel ik in, he? hey. als dat is. Hey, en dan, dan kom ik gewoon naar de studio. Dolly, mag ik nog een vraag stellen? Altijd? De um, Challenger, de nieuwe boot, die uh, een schenking is van uh, WP Boers. Right. En de nieuwe bootwagen, yeah. heb je die ook al gezien? Nee, nee. Is... En ook de Anipolis is hier niet. Um, er is hier een, een andere boot. En and, de uh, schipper vertelt. Sorry, redder. de redder. En de Schipper vertelde mij dat, uh, uh, of was dat de Schipper of iemand anders, nou, daar weet ik niet meer. Dat deze boot waar we nu in gevaren hebben uh, toch iets stabielere ligging heeft dan de Annie Palice. Dus uh, ja, voor het echte ruwe werk is, uh, wordt Annie dan ingezet. Maar uh, dit is ook een heel fijn bootje en, en leuk om in te varen. Maar dat is wel de enige boot die er is. Hmm, want er werd ja. uh, in de aankondiging gezegd dat je ook de Challenger en de bootwagen kon, kon bezichtigen. Dat is dan waarschijnlijk in het boothuis. Oké, okay, dus daar kunnen mensen ja, ook naartoe. Op, op de Toorbekenstraat. Ik zal het even vragen. Ik ga even kijken voor je of er iemand is die dat weet. Ja, het is zo dat het boothuis nu uh, verbouwd wordt. Speciaal om die uh, nieuwe boot, zodra die er komt. Dat hij naar binnen kan. Ja, uh, weet iemand uh, uh, wat in de aankondiging stond dat er nog twee boten te zien zouden zijn? Maar die zijn er niet. Weet iemand of die ergens anders te zien zijn? Nee? Hey? Oh. Judith is nu net in gesprek. Oké, okay, nou... Vragen, dus... oh, Judith, de, de, de mannen in de studio vragen zich af dat in de aankondiging uh, was er melding gemaakt dat er nog twee boten te zien zouden nou, zijn. Nee, één boot. boot. Oh, één boot. De Challenger. Oké, okay. de Challenger. Yeah. Maar is die te bezichtigen vandaag? De Challenger staat op het strand. Dat is de, dat is de, de, de tractor. Oh, dat is een tractor, man. Dat is geen boot. Oh, oké. Okay. <laughs> Die kunnen we de, bezichtigen Maar die dus. is er dus, de ja. Challenger is er. Oké, okay, helder. Ja, ja, en die moet zorgen dat die nieuwe boot uh, die, zeg maar, uh, op het straat haast, gaat komen. Steeds naar binnen. En vandaar ja, ja, ja. Dat, uh, dat die inmiddels ook vernieuwd is, want uh, die oude die is uh, op een gegeven moment helemaal Wacht uit elkaar gevallen. Ik ga even terug, want ik hoor je... Wat? Want het is erg druk dan. Wat zei je erop? Nee, ik zeg die oude, die is in één keer ook helemaal uit elkaar gevallen. Die zal uh, oh. heel lang gebruikt hebben. En vandaar dat ze nu een nieuwe hebben, omdat uh, de nieuwe redboot eraan gaat komen. Alleen die, uh, dat ja, duurt ja. nog wel eventjes hoor, voordat ja, maar, uh, die komt. maar die, die, die, die Challenger, die staat hier voor mijn neus. Die staat te wachten tot de boot weer terugkomt met, uh, met de mensen die een rondje mee mochten gaan. Precies, die is alvast uh, vernieuwd en de nieuwe redboot, uh, die komt pas uh, veel later... En vandaar dat, okay. dat het uh, Redboothuis uh, zeg maar uh, ook uh, verbouwd wordt. moet worden dat hij erin past. Ja, dus ja. sowieso voor het. de challenge dat hij er al ja. in past. En ja, uh, ja, ja, ja, dat die boot er ook in kan. Het moet wat breder Hartstikke worden. Ja, goed. Ja, ja, ja, ja. Dus, okay. Nou ja, we zijn weer op de hoogte. Dankjewel, Dolly. Zo is dat. We horen en, weer. En we horen Laten wel. We hoi hoi. En, hoi. is het alweer half drie geworden. Hoog tijd voor het weer. Ja. Richard, heb je goed nieuws voor ons? Mm, kijk eens naar buiten op. Ja, niet. Maar de komende <laughs> dagen misschien. Ja, nou. Vandaag is het bewolkt en het valt eerst nog regen. Geleidelijk wordt het van het oosten uit droger. En vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Dus dat, nou, dat is dan wel een goed nieuws. Wel komen er nog enkele buien voor. En daarbij is het ook onweer mogelijk. Het wordt 18 graden en er waait een zwakke tot huig, hooguit matige veranderlijke wind. Vanavond wordt het geleidelijk overal in de regio droog. Komende nacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 13. Verwachting voor morgen. Zondag begint droog met een mix van wolken en zon. In de loop van de middag trekken opnieuw buien over de regio. Met 21 graden is het ook wat warmer en daarbij waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidwesten wind. Vooruitzichten. Maandag kan er nog een enkele bui voorkomen, maar de droge momenten overheersen. Geregeld schijnt de zon en de temperatuur stijgt naar 18 graden. De dagen daarna blijven we gevoelig voor buien en regengebieden. Halverwege de week kan het weer kletsnat zijn. Aan de temperatuur verandert weinig, met waarden tussen de 17 en de 20 graden. Oké, okay, dankjewel. Het weer is lezen op www.ricoweer.nl was het weer, zie het Wij hebben zin in de zomer, maar de zomer heeft nog geen zin in ons. Dat blijkt maar weer met het weerbericht. Hier is Billy Joel. Dames uit Amsterdam, we hebben het over Mai Tai en Buddy Soul. En van deze lekkere muziek van de, uit de jaren 80 gaan we naar het Duintjesveld. Naar Piet Pijper. Goedemiddag Piet, welkom. Welkom. Hoi. Welkom. Hé, hey, de allerlaatste alweer hè, van het uh, voetbalseizoen. De allerlaatste van het voetbalseizoen, ja. ja. Jeetje, nou, vorige week gaan we maar snel vergeten. Ja, ik was er niet, maar ik, ik, heb het ook, ik ben het ook vergeten. Ja, heel goed. Daar hebben we het niet meer over. En uh, vandaag nieuwe kansen. Wat we spelen ja. tegen Ado uit uh, Heemskerk? Ado uit Heemskerk spelen we tegen inderdaad. Ook een van de onderste. Dus als we het niet onderschatten, moeten we dat vandaag kunnen winnen. Natuurlijk de afscheidswedstrijd van... Uh, in ieder geval de spelers, J.F. ook, maar ook uh, van onze trainers die alle twee vertrekken. Uh, El Elbakkeli en uh, Ralph Blom. Die gaan alle twee elders uh, volgend jaar aan de gang. Dus dat is wel... Uh, en een uh, bijzondere destijds vragen zal ook echt, uh, enige festiviteit aangegeven worden. We zijn inmiddels in de vijfde minuut. Zie ik in de uitzending? Jazeker, dat... ja, zeker. We zitten in de vijfde minuut en uh, na drie minuten was er al een uh, lange bal van Ado die op het gladde veld, uh, want het regent natuurlijk behoorlijk hier in, de, in onze arena. Die schoot door en uh, nee stond de, de, de spits van Ado. Uh, het snelle jongen, alleen voor de keeper en uh, scoorde we kwam. Dus we staan inmiddels 0-1. Dus we staan achter, het is een, niet een goede start, maar, nee. Nee, dus, maar het, is, het is vies weer, nat weer met uh, ja, precies die bui. De, die ja, daar word, je ook, daar word je ook niet vrolijk van en uh, helemaal niet uh, zo'n uh, zo begin. Zijn we verder, uh, verder wel compleet bij deze we zijn, laatste ja, wedstrijd? We zijn helemaal compleet, ik mis alleen de Castine. Die is zijn die uh, is geblesseerd, maar die zit in Amerika bij zijn zwager naar de Indy formule om te kijken. Jossanter in de aanval, oh oh, een goal met onze topscorer, nee maar was een ander, dat was aan, die hem over de lat schiet, dus het blijft uh, 0-1, dus we hebben even, wel het team is compleet, die jongen van uh, Lok is weer terug, Cayenne, en uh, de Vlagerbrug zit op de bank. Dus het, is, het team is compleet. Alleen ik mis. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zit een beetje die jokken. Ik mis Koen Magielsen, maar die was met vakantie, dus uh, die is er niet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus dat nee. is een ademlating en ze altijd een goede verdediger. Dus, uh, Zeker. ik uh, hou jullie op de hoogte. Nou ja, volgend jaar uh, weer uh, derde klas, hè. Als je het uh, zo bekijkt, uh, in ieder geval. Uh, ik verwacht moment. dat we volgende weer weer derde klas spelen, Ja, ja. Ik zou het zo liever anders zien, maar het is niet anders. Ja, want we, we staan nu de, op de vijfde plek, zag ik. En uh, ja, als we ja, dan drie punten vandaag zouden scoren, dan komen we niet eens op uh, plek uh, vier terecht. Dus uh, nee, het nou, hoogst haalbaar de, is, uh, is de vijfde plaats. De, ja, dus er wordt helemaal niks dan. En het allerlastigste is uh, van onderuit, maar die moeten tegen elkaar. Dus dat, dat, dat risico is er ook niet. Dus uh, Het is gewoon een wedstrijd om uh, de keizersbaard, zeg maar. Maar ja. dan gaan, willen we toch het seizoen mooi afsluiten. Ook voor Abriem en uh, Rallof. Dus we doen wel ons best. We zijn in de aanval inmiddels. Strafschopgebied binnen, maar uh, weer weg. Nee. Het blijft 0-1 voorlopig. Oké, okay, dankjewel uh, Piet ja. voor uh, dit moment. Straks komen we uiteraard bij je terug. En mocht er ja, in de tussentijd en... wat gebeuren, dan hoor je het wel weer van je. Ja? ja, dat hoor je van mij. Oké, okay, okay. dankjewel ja. Piet. Voor een tijd was rough, But lately I've been doing better. Than the last four cold Decembers, I recall And I see my family every month I found a girl my parents love. She'll come and stay the night And I think I might have it all And I thank God every day For the girl he sent my way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 Please stay. I want you, I need you. Oh God, don't take. These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 oh God, I need these beautiful things that Nou, niet echt een lekker begin hè, vandaag tegen ADO uit Heemskerk. Op dit moment 0-1 daar op Duitsersveld en regenachtig weer. En dan word je ook helemaal niet vrolijk van de laatste wedstrijd van het seizoen trouwens. En dat betekent inderdaad dat de trainers gaan opstappen... En uh, dat, uh, dat betekent ook weer dat er toch nog een uh, klein feestje gehouden gaat worden daar uh, na afloop van de wedstrijd, uh, Richard. Ja. ja, en weet je, ik hoop natuurlijk wel dat, uh, dat ze toch wel winnen, want ze kunnen natuurlijk nog wel zakken, hè? Dat, uh, dat is natuurlijk wel vervelend. Ja, zeker. Uh, nou, we wachten het er uh, gewoon even af. Zakken kan altijd, maar uh, ja, hoe is het uh, daar? Hier. Ja. Heb je het tegen mij? Ja, ja tegen jou. Ja, het is, hier, het is hier nog stiller dan stil geworden. Stiller dan stil? Wat heel stil. jammer is, want het is in de container hartstikke gezellig. Uh, en uh, ik uh, zit nu naast, uh, of bijna naast uh, Gilles, Gilles Kok de secretaris van de, van de vereniging hier, van de KNRM, van de Zandvoortse delegatie. En um, ja, ik was toch wel een beetje benieuwd. Het, het is natuurlijk dat 200-jarig bestaan en dat is natuurlijk al het een en ander uh, gevierd en gedaan. Maar ik was toch ook wel benieuwd wat er allemaal nog in petto zit. Gilles, kun jij ons vertellen en de luisteraars wat er allemaal nog staat te gebeuren in het kader van de 200-jaar KNRM? Uh, ja, het is een heel druk jaar voor de KNRM. Uh, er wordt eigenlijk al vanaf. Uh, de KNRM is jarig op 11 november. En dan bestaan we officieel 200 jaar. Maar in aanloop naar die verjaardag wordt het hele jaar door al van alles georganiseerd. Uh, veel vanuit uh, landelijk oogpunt ook. Uh, er is een podcast uh, gaande, een YouTube-serie. Een, uh, een lied door Stef Bos uh, gemaakt. En, uh, daar willen we lokaal ook op aanhaken door uh, ook wat dingen te organiseren. En we worden ook meegenomen in bepaalde evenementen in Zandvoort. Uh, en dat is heel leuk. We zijn uh, in het voorjaar, uh, of eigenlijk de afgelopen jaar, zijn de, de scholieren in Zandvoort druk bezig geweest met uh, de Kinderkunstlijn. Waar het thema 200 jaar KNRM is uh, geweest. Uh, die prachtige hekjes die staan allemaal uh, nu vandaag hier op het strand bij de reddingbouwdag. Uh, en die krijgen een plekje bij ons uh, boothuis, wat op dit moment verbouwd wordt. Uh, dus daar zijn we apen op. Uh, in september is er een Open Monumentendag in Zandvoort elk jaar. En daar zijn we ook het, uh, het, het thema van. Dus uh, die wordt geopend in ons nieuwe boothuis straks. Uh, uh, dan moet ik even rondkijken of ik nog wat vergeet. Want er zijn zoveel. Van... Ja, want uh, je zegt, jullie zijn onderdeel van die Open Monumentendag. Maar hoe uitzicht dat? Hoe kunnen wij dat. Uh... Wacht even, Gilles moet even wat aanpakken. Hoe, uh, hoe gaan wij dat merken, dat jullie daar onderdeel van zijn? Um, nou, wat ik zei, de opening is bij ons. Um, en de historie van de KNRM, daar wordt een link gelegd met de historie van Zandvoort. Dus de uh, ja. Open Monumentendag zegt iets over de open monumenten in Zandvoort. En uh, KNRM is ook een, ja, een monumentaal iets eigenlijk. Dat is ja. een beetje het haakje wat gebruikt wordt. En, en waar vindt dat plaats? Ja, het het Zandvoortsmuseum, toch? Nee, dat weet ik niet. Ik... Uh, Voor mij zijn ook monumenten op meerdere plekken. Er kan, uh, uh, ja, de monumenten in Zandvoort kunnen opgezet worden. Voor mij is de kerk er een van. En inderdaad, wel het museum ook. En, uh, en ons boothuis. Nee, ik ben daar niet bij betrokken bij die organisatie. Dus... Nee, ik dacht dat je vertelde dat jullie uh, in het Zandvoortsmuseum een expositie gaan krijgen. Daar wilde ik naartoe. Uh, dat staat los van open monumentendagen. Ja, ah, ik dacht dat het. Nee, het is ook een onderdeel van uh, 200 jaar KNRM is dat er in het hele land uh, een aantal grote musea en uh, tegelijkertijd een expeditie houden uh, uh, over KNRM, 200 jaar KNRM. En uh, als lokaal Zandvoortsmuseum Museum in Zandvoort, waar ook een botenhuis uh, KNRM is... Uh, heeft, uh, de of, uh, heeft de of heeft het museumdirectie uh, gezegd wij gaan ook hier een expositie doen, Mooi. dus die haken aan op het hele landelijke uh, expositie 200 jaar KNRM. Ja. Dus dat gaan we in een september meemaken in Zandvoort ja. in het Museum. En dan komt er, geloof ik, nog een buitententoonstelling begreep Zeker, er is een fotograaf die uh, onze bemanningsleden uh, allemaal op een heel aparte manier in beeld wil brengen. Uh, de ene vanwege zijn professie, uh, dus het werk wat hij doet naast de KNRM. En de andere omdat er een heel gezin uh, bij betrokken is. En weer, uh, nou, ze heeft ieder zijn eigen verhaal. En uh, de fotograaf probeert dat in beeld te brengen in 30 aparte. ...foto's die allemaal hun eigen verhaal hebben... ...en die worden dan geëxposeerd op de boulevard... ...in de welbekende buitenpanelen... ...die op de, ja, de middenboulevard... ...of de boulevard de Vavos... Ja. Uh, staan. En, uh, ja. Dus daar zijn we ook straks onderdeel van. Dat loopt, dacht ik, tegelijkertijd met het Zandvis Museum, uh, de expeditie hier in het museum. Oké, okay, dat, dat gaat er samen op. En ik, ik zie hier uh, allemaal heel grote borden hangen met foto's en uh, teksten. Uh, dat gaat dus ook allemaal over uh, jullie station, dacht ik. Ja, zeker. 200 jaar, is dan, uh, dan ben je al best wel oud. Uh, en er is al heel veel gebeurd in 200 jaar, dus er is heel veel historie te vertellen. En dat, uh, dat doen wij ook graag. En uh, deze beelden helpen daarbij. En uh, ja, ik moet zeggen, als je dan, dan ziet hoe de, de evolutie is geweest van de beginjaren tot nu... Uh, het was toen al professioneel, maar uh, ja, het is nu wel een stuk professioneler nog geworden. En, uh, het materiaal verandert natuurlijk ook voortdurend. Uh, onze huidige reddingboot is uh, in 1995 uh, te water gegaan. En die wordt uh, in uh, 2025, 2026 vervangen voor een nieuwe boot. Die ook weer een stuk moderner wordt. De, de, de bootwagen die we hebben gehad, uh, die is eerder dit jaar al vervangen. Het is ook weer een hele moderne challenge voor teruggekomen. Uh, als je de, de reddingspakken ziet, van hoe de mensen vroeger op een roeiboot uh, met, een, met een paar kurken om hun middel uh, het water op gingen. En het afzet tegen de, de, de, de pakken die de mannen nu dragen en de vrouwen die uh, 72 uur waterdicht uh, kunnen blijven dobberen. Ja, er zit een hele evolutie in. zit een hele evolutie ja. in. Mooi om te zien, vind ik ja, fantastisch. Ja. En, en die borden die hier staan, die uh, komen straks tegen het boothuis aan, hè? Aan de buitenkant. Uh, ja, een van de borden die we, ja, ja, dat kunnen mensen niet zien, maar dat kunnen we wel vertellen. Uh, een van de borden die hier uh, nu uh, tegen de muur staan, uh, daar staat een heel mooi de historie van ons lokale station op uh, beschreven, uh, in tekst en beeld. En als straks het boothuis klaar is met de verbouwing, dan, dan uh, wordt dat bord aan het buitengever gemonteerd. Wij zijn namelijk niet altijd aanwezig, we zijn eigenlijk geleden als er iets te doen is. Uh, maar dan kunnen mensen toch ook uh, op elk moment van de dag lezen uh, wat er daar binnen gebeurt en uh, waar het allemaal voor staat. Nog één dingetje wat ik graag met je wil bespreken, want er staat hier een tafel met allemaal hele leuke gadgets van de KNRM die je kunt kopen. Uh, maar ja, er zijn vandaag niet zo heel veel mensen gekomen dat de tafel leeg is. Uh, uh, hoe kunnen mensen die gadgets bekijken en eventueel kopen? Uh, de KNRM heeft een eigen uh, online webshop met allemaal spulletjes van KNRM. Uh, dat is uh, reddingswinkel.nl. Uh, en dan kan je online alles bestellen wat je, wat je leuk vindt van de KNRM. En uh, een deel van wat daar beschikbaar is, hebben wij ook zelf op voorraad uh, lokaal op het station. En dat hebben we vandaag meegenomen naar de open dag hier op het strand. Uh, het is inderdaad een beetje wisselend. Vanmorgen hadden we nog lekker weer en uh, was de aanloop best goed. Maar uh, ja, sinds de regen is het ook wat rustiger geworden. Jammer maar helaas, maar uh, de gezelligheid is niet minder om uh, moet ik zeggen. En uh, de mensen die er wel zijn, die, uh, die genieten ervan. En dat is mooi om te zien. En het zijn allemaal donateurs, dus wij genieten ook van hun, want zij zijn belangrijk voor ons. En uh, zo kunnen we vandaag wat, uh, wat terug doen. Ja. Maar ik heb toch ook uh, passanten uh, meegemaakt die uh, een donatie hebben gedaan en uh, da daarna met de boot zijn meegegaan. En uh, lekker rondgekeken hebben. En inderdaad, de sfeer... Ook nog. Ja, Ook nog? Ja, dat is het mooie aan uh, zandvoort. Dan loop je natuurlijk altijd toeristen in de rondte. Ja. En die zien uh, wat, wat er gebeurt en die, uh, die vinden het interessant. Ja. Het is een dag voor donateurs, maar als de mensen uh, mee willen varen en er is gelegenheid zoals vandaag, is het niet al te druk. Dus kunnen ze mee? Uh, maar moet moeten we wel een donatie tegenover staan en dat, uh, dat gaat prima. Dus dat lopen we dan ook goed. Ja. En ze kopen graag allerlei uh, aandenkens, uh, zoals petjes en sjaals en uh, sleutelhangers en uh, boeken. En, uh, ja. Dat kan ik me als toerist zeker voorstellen, want als je uh, het hier uh, de gelegenheid krijgt om mee te varen en zoiets bijzonders mag ervaren... ...dan wil je daar natuurlijk inderdaad een herinnering aan meenemen. Dat, dat zou ik zelf ook gedaan hebben, denk ik. Nou! Uh, we gaan nog even afwachten. Jullie zijn hier tot vier uur. Ja. Er is nog één of twee ritten met de boot. ritten met de boot, geloof ik. Dus ja, als mensen willen, uh, steek wat geld in je zak, kom gelijk hier naartoe, naar strand 14. We zitten in de container naast uh, Cosmico. Naar Hoe? Cosmico Beach. Oh, Cosmico, Cosmico Beach. Is nummer 14, toch? Ja. En uh, ja, wie weet ben je nog op tijd om uh, met, die, met die boot mee te gaan. Ik raad het iedereen aan, het is, het is uh, overweldigend, echt waar. Dus kom snel hier naartoe als je dat ook mee wil maken. Je hebt nu de gelegenheid, volgend jaar ligt het misschien weer anders. Ik kijk nog heel even naar Gilles. Gilles, is er nog iets wat ik, uh, wat ik ben vergeten te vragen of waarvan je zegt, maar dat moet ik even kwijt? Denk, denk, denk, hoor je z'n kraken? <laughs> Nou ja, ik, ik, ik kan een heel verhaal afsteken over de KNRM, dus ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Maar uh, uh, wij, zijn, <laughs> wij, wij zijn een kleine, compacte groep uh, professioneel opgeleide vrijwilligers. Uh, wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Uh, en daarvoor zoeken wij altijd wel mensen die, ons, uh, willen, uh, die bij onze club willen aansluiten als vrijwilliger. Uh, dus die oproepepunten hierbij nog even doen. En dat kan zijn zowel op de boot als uh, rondom de boot, als uh, andere functies. We zijn bedankt uh, heel divers. Er is wel te doen bij ons, al is het een klein clubje. En uh, kom op maandagavond of op zaterdagochtend langs. Zijn altijd, uh, dat zijn onze oefenmomenten. Maandagavond vanaf 8 uur, zaterdagochtend vanaf 8 uur. Uh, en maak kennis met de KRM. En wie weet uh, vind je het hartstikke leuk. En uh, sluit je bij ons aan. Ja. Uh, hartstikke bedankt voor deze opmerking nog. Want dat is ook weer hard nodig. Want er zijn nooit genoeg mensen om in te zetten natuurlijk. Uh, als er noodsituaties zijn. En vreselijk leuk is ook om uh, opgeleid te worden. Uh, tot iets wat je, wat je leuk lijkt om te doen. Uh, dat is allemaal hier beschikbaar. Ik ga weer terug naar de studio. Zijn jullie er nog? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Oké. Okay. Helemaal aandachtig, uh, waar, we, uh, waar we aan het luisteren natuurlijk, hè? Doline, ja, het verhaal. ja, ja, ja, ja. Hey, ja jij bent uh, bij die uh, Redbow dag uh, bij Cosmico Beach... Niet ja? zo druk op dit moment, maar zie je nog wel spartanen over het uh, strand heen rennen? Of ook dat niet? Oh jeetje, ja dat blijft doorgaan. Dat blijft maar doorgaan. En ze hebben hier dus uh, bij mango's, uh, tussen mango's en cosmico staat ook uh, een of ander ding, uh, een attribuut, zo'n uh, obstakel, zeg maar, uh, waar ze overheen moeten. En dan rennen ze van hieruit via uh, het pad naar boven, uh, waar op het Vavenemaplein natuurlijk ook weer allemaal obstakels staan. Dus ja, ziet ziet er genoeg voorbij komen. Nat. Allemaal natte mensen. Yo, ja, je zou het maar moeten doen. In ieder geval, dank ja. je wel even voor uh, dit uh, verslag. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik heb het vermoeden dat het hierbij gaat blijven, maar ik blijf hier nog wel heel even wachten om te zien of we nog iets uh, leuks kunnen gaan beluisteren. Goed, je weet als te bereiken, Dolly. Dank je wel, hè? Zo so is dat. <laughs> Oké. Okay. Hoi, hoi. Dag. Dag. Dat was uh, Dolly uh, vanaf het strand, uh, Richard. En uh, ja, we hadden het net over voetbal. Hè? Was het uh, 0-1 uh, na drie minuten al? Net uh, meldde Piet dat hij goed nieuws had. Inmiddels 1-1. Ah, dus, uh, dat is goed nieuws. Dus we zijn alweer uh, gelijk. En we zijn uh, op de goede richting uh, tegen Aardo uit Heemskerk vandaag uh, thuis. Ook een uh, ja, nat uh, duintjesveld uh, natuurlijk. Zometeen uh, weer het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Kun je alvast uh, wat verklappen wat we gaan doen? Wat heb je? Ja, ja we hebben de... Even kijken hoor, uh, evenementen natuurlijk. Uh, we, ja, ik moet even kijken of Dolly nog, uh, nog binnenkomt. Om kwart over vier hebben we de Pit Report met uh, Rendell en uh, Marco Temes. Die komt uh, nog een uh, gedicht uh, voorlezen en natuurlijk half vijf dier van de week. Zeker, nou lekker blijven luisteren naar uh, de Sofos Radio. Richard en ik uh, zijn er nog uh, tot aan vijf uur, tot aan Entertainment for You. Vandaag weer met Fred Heij. Ja, was het maar zomer. Het weer wil niet uh, meewerken... maar de zomer is wel op je radio. BESA ME Rio, RIO DE JANERO MI AMOR NO TENGAS MIEDO TU EREES MIY CORAZON BESA ME Rio, RIO DE JANERO MI AMOR NO TENGAS MIEDO YO AMO TU KALOR DO YOU KNOW THAT I WANT YOU TO STAY I LOVE, I'M LOVE, I'M LOVE, I'M IN LOVE NO I CAN'T EXPLAIN PLEASE DON'T GO If you feel the same, give me love, give me love, give me love, give me love. The sun after rain, every scene. MUZIEK Be night and day like a symphony. We keep singing our love, and a sweet melody. Every city, every country.